Deur. Marielle Haggeman met het NOS-journaal. vervallen door de aankondiging van het erfelijkheidsonderzoek. dat twee academische ziekenhuizen in Amsterdam gaan aanbieden. aan alle mensen met een kinderwens. Een aantal partijen, waaronder de ChristenUnie en D66, gaan daarover vragen stellen aan minister Schippers. De toekomstige ouders kunnen een erfelijkheidstest laten doen. Deze zogeheten preconceptietesten worden tot nu toe alleen gedaan bij mensen die al weten dat in hun familie een ernstige erfelijke ziekte voorkomt. De inwoners van Teheran hebben massaal gekozen voor de hervormingskoers van president Rouhani. Van de 30 zetels die de Iraanse hoofdstad heeft in het parlement worden er straks 29 bezet door hervormingsgezinden. De uitslagen in de rest van het land zijn nog niet binnen. Prinses Alexia heeft bij het skiën in Oostenrijk haar been gebroken. De middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima... is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht... waar ze is geopereerd aan een breuk in haar rechterbovenbeen. Alexia van Tien kwam bij het skiën in leg ongelukkig ten val. Ze is daar met andere leden van de koninklijke familie op Wintersport. Bij het BBC-autoprogramma Top Gear is opnieuw oneenigheid. De uitvoerend producent is opgestapt. Volgens Britse media heeft ze genoeg van de nieuwe presentator Chris Evans. Die zou zich gedragen als een tiran. Top Gear maakt met Evans een doorstart bij de BBC. De grote ster van het programma, Jeremy Clarkson, werd vorig jaar ontslagen... nadat hij een producer had mishandeld. De opnames van de nieuwe serie hebben al vertraging opgelopen. In de Eredivisie heeft FC Twente thuis met 2-0 gewonnen van FC Groningen. Het was de vijfde overwinning op rij voor de ploeg uit Enschede. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Aan zee is de temperatuur dan net boven nul. In het oosten gaat het 3 graden vriezen. Morgen opnieuw op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden kans op bewolking. Het wordt een graad of 6 en de wind trekt iets aan. Maandag ook nog een zonnige dag. Dinsdag regen of natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal.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 Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op ZCFN. Nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Bijnaam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht zijn we bij het. Met het lekkerste op de radio. Het beste van dance, R&B een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show, de party-update en het team boven het beste plaat van de danshoek. Uiteraard straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibes. In het derde uurtje gaan we naar Italië. Met DJ Cavus Kelly met de beste van de clubs uit Italië. En trouwens in jouw storie op de radio Chocolate Puma met Listen to the Talk...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 En dat nummer, dat ken je waarschijnlijk uit de jaren negentig. Luister maar. somebody who's always there. When I'm down to show you over tell me I love you. But it won't be my heart that's breaking. Cause no one to cry. see me again, when you see me again, it won't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 Ze deed dat voor haar filmende vriendin Melissa Ford... op haar verjaardagsfeestje in Beverly Hills natuurlijk. De popster hoopt vorige week al van haar borgieten zag te zijn... en kwam gewoon opdagen bij de repetities van haar show voor de Grammys. Maar op doktersadvies werd het optreden toch nog afgeblazen. Ook optredens van een komende tournee moesten opnieuw gepland worden. Het concert dat ze op 11 juli gaan geven in de Amsterdam Arena... is verschoven naar 17 juni. Dus die agenda. Dus niet 11 juni komt ze naar de Amsterdam Arena... maar het wordt 17 juni... Dus, uh, maar het gaat weer goed, met... Hè? Als je al een feestje hebt gevierd uh, voor je 28e verjaardag. en het is weer helemaal van de progittersaf. Dus, het gaat allemaal gebeuren. Dus, je zit dat in die agenda? 17 juni. Zie je, we hebben zand voor de Nightwalk onderweg. Zometeen de Party Update. Wat voor leuke feesten er allemaal gaande op deze zaterdag. Maar is even muziek zometeen. Silento, een nieuwe plaat gemaakt: met DCS. Maar eerst hoor je Cheat Codes en crisscross Amsterdam. En dan denk je aan een stevige dance maar. Hij is best rustig. Het plaatje heet. Ik het ook alles voor de zaterdagavond. Seks. I'm sorry. Can I sit down? Sorry. Mm. Unbelievable. I wanna do it again. I'll eat you like a cannibal. You're sweet like cinnamon. Tell me all your dreams and darkest fantasies. Oh, let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about. all Okay. Okay. Okay. con las manos en el cielo solo quiero verte, menea, lata, que venir al ataque rompas el suelo muévelo todo aquí okay. todo todo to Veras que no paro, muéveme sobre que abajo. Si no bailas vete pa otro Wow, dale hasta quedarte en caos, deja los rivales enfau. VCS saliendo. Duff, Mario Zandvoort. Ramlo Mario Zandvoort. Wie lang machst du dich fertig? Nicht mehr lang, nur noch die Haare, bin gleich da, was soll das zur Frage? Ich mach das auch für dich, also warte und dir gefällt's also nervig. Doch heute ist dein Glückstag, ich hab ein Wörterbuch für dich. Verstehst nein, erzähl dir was, du redest mir rein. Wie willst du verstehen, was ich mein? Wenn du mir nicht zuhörst, vor unseren Freunden effst du mich nacht. Komm schon, Babe, ich mach doch nur Spaß. Vielen Dank für dein Kommentar. Glaubst du echt, dass es cool wird? Vor den Leuten machst du auf Chef, wenn ich graag rede, drehst du dich weg. Zu Haus bringst du mir Früchte, ganz Bett. Tut mir leid, Trust En wie weet, gaat hij het in Nederland ook heel erg goed doen. Vandaag verholpen we Silento met Watch Me. En dat was samen met, uh, met uh, DCS. Het is even tijd voor de partyagenda. Want voor een leuke feestdrommel gaande. Deze zaterdag 27 februari. Dan zoals altijd beginnen we eerst met een escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Intrace 16 euro. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Remoedal. En vanavond heeft hij uitgeraasd de Livion Riven. en natuurlijk de MC is vanavond Charlotte. Dat is vanavond in de escape in Amsterdam. Remoedal met het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in de Melkweg ook een wekelijks feestje. Het feestje Encore en vanavond Encore Expona begint rond middernacht. En natuurlijk de muziekstijl is hip hop en R&B. Voor meer informatie op de website melkweg.nl. Met onder andere. Savine Elias. Jonah Fraser. SMM. SBMG moet ik zeggen. SBMG. SFP. For Showbangers. En DJ Prime. En Friends zijn natuurlijk aanwezig. Dat is allemaal vanavond in de Melkweg. Het extra feestje Encore. Vanavond ex -puna. En als je nog een beetje van hip-hop en RB houdt. Dan uh, moet je vanavond zijn. Ook in, uh, in de box in Amsterdam. We are hip-hop en RB. Begint om 10 uur. En uh, het gaat gewoon door tot de volgende dag. 3 uur s'nabs. voor meer informatie. Check even uh, de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 20 jaar, the Delicious Sound of Thunder, the Classic Edition. Mondje vol, maar dan heb je ook wat hè. Beetje jeugdsentiment, komt je helemaal terug. Dat al 25 jaar. Hè. Moet je aangaan dat ik al uh, 25 jaar geleden al in de clubs kwam en uh, ja.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 Iedereen is 5 euro. En uh, de line-up is dan de Gironi. Dat is natuurlijk uh, bekend van Funzige Deuntjes. En natuurlijk uh, resident van uh, Club Stalker. Hè? Dus uh, tot zover ook de party agenda. Gaan we snel terug naar de muziek. Want daarvoor zie ik natuurlijk aan je radiogeluid. Ik wil alweer aardig lang weg. We gaan door met muziek van Manuel Riva en uh, mm. E. Nini. I still care and after all these years I've wasted. De rest van uh, The Voice of Holland, hè? Het was Maan met Perfect World, productie van uh, Artwelling. Daarvoor horen Chesto, Oliver Helders en Nathalie de Roos met The Right Song. Die zijn tijd voor de 10 en boven beste plaat van de dans. Deze week op 10 Sander van Door met Cuba Libre. Op 9 Penelo Grant met uh, Gimme Sam. En op 8 Anna met Art Concept. Op 7 Sid met No. Op 6 The War Brothers met uh, Fat Base 2016. En op een 5 EDX met Missing. Op 4 Pick and Dan met Crawler. Op 3 Bastic Grab met Oh baby Dance. Op 2 deze week Ferrick En Joe Stone met Man in En deze week. Nog steeds op 1. Gerson Jackson met Take It Easy. Die hoor je nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. De Jungle Bros met I'll House You. En tot zover ook het eerste uurtje van de nightclub. Niet getreurd, zometeen de break. En dan zijn we nog twee uur lang bij met zometeen als aftrapper om tien uur. DJ Mauser met zijn Global House vibes zijn straks om elf uur. Gaan we naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met die ze kan Ik zou zeggen: Blijf gewoon luisteren. En ik laat je achter met Mia me en met John Travolta. En ik zeg tot zometeen na de break...